Ja, dames en heren, het gaat het eh, de neufle mensen, het de maar als je het niet op kunt houden, dan kan het ze later we het gaan uh, Wat ik begrepen met, zeggen dames en heren, dat dit een live uitzending betreft, dus ik wil nog even tegen mensen thuis zeggen, harte welkom, veel langer nog. Uh, dan we hebben inmiddels een uur over dan en we gaan verder met het Zandvoorts Vrouwenkoor. Het Zandvoorts Vrouwenkoor. Die zijn gelukkig bezig met het weer in de daarnaast uitgekomen. En de dames hebben bepaald niet veel gezegd. Ze pakken dan ook een uit vanmiddag met een heuse soliste, mevrouw Token Bormont-Pes. En ze bezorgden vanmiddag een drietal Spaanstalige nummers, soms kleurig, soms vrolijk, soms gepassioneerd. En het alles onder begeleiding van het en met begeleiding van het Webb. In de stad.